4 uur. NTO Radio 1. met Nadia Moussaid. Dit uur in Nieuws en Co. De PvdA was helemaal klaar met het optreden van Marleen Bart, de fractievoorzitter in de Senaat. Vandaag stapt ze op. En verbeeldingskracht kan ons helpen om minder pijn te ervaren. Maar hoe krijg je je brein zover? Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema.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 In Pyeongchang zijn inmiddels 128 mensen besmet geraakt met het norovirus. Dat zijn ten opzichte van gisteren weer 42 nieuwe patiënten. De meeste besmettingen zijn in een jeugdinternaat... waar veel medewerkers van de Olympische Spelen zijn ondergebracht. Er zijn geen meldingen van zieke sporters. De winkelpanden van het failliete kijkshop worden mogelijk overgenomen. De curatoren praten erover met enkele grote winkelketens. Kijkshop ging ruim twee weken geleden failliet. En De schipper die eind 2016 tegen een stuw bij Graven aanvoer en veel schade veroorzaakte, krijgt als het aan het OM ligt een boete van 1400 euro. Door de aanvaring raakte de stuw zwaar beschadigd en zakte het waterpeil fors. Een automobilist die vorig jaar in de Zeeuwse gemeente Hulst een wielrenner doodreed, is veroordeeld tot drie jaar cel. Volgens de rechter was de 48-jarige man tijdens het ongeluk onder invloed... van alcohol en drugs, reed hij te hard en had hij geen geldig rijbewijs. Naast de celstraf krijgt hij ook een rijontzegging van 10 jaar. Tegen de man was 5 jaar cel geëist. De straf valt lager uit omdat er volgens de rechtbank... geen sprake was van opzet. Het internationaal strafhof doet voorbereidend onderzoek... naar de Filipijnen en Venezuela. Het hof bekijkt of er genoeg aanknopingspunten zijn... om officiële onderzoeken te beginnen. In de Filipijnen zijn sinds president Duterte aan de macht... is in de strijd tegen de drugshandel duizenden mensen omgekomen... zegt correspondent Michel Maas. Het hof wil gaan onderzoeken of, de, of al die doden echt zijn uh, omgekomen... bij acties van de politie. Of die politie echt volgens de regels heeft gehandeld. En of het echt waar is dat dus... Al die mensen zijn doodgeschoten omdat de politie handelde uit noodweer. Voor Venezuela onderzoekt het strafhof mogelijke misdaden... door de partij van president Maduro. Het weer. Vanavond en vannacht gaat het weer vriezen. In het oosten mogelijk matige vorst. Morgen gaat het vanuit het westen een tijdje licht sneeuwen. Temperatuur morgen net boven nul. En we gaan naar het verkeer met Wijnald Zwaan. De files die staan er al uh, behoorlijk rond Utrecht en rond Rotterdam. Want op de A15 is heel wat vertraging. Van Rotterdam naar Gorkum. Tussen de Kilo Ambacht en Gorkum. Maar liefst een uur vertraging in 15 kilometer. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil. Maar die is inmiddels wel weg. En verder zien we wat extra vertraging rond Utrecht. Op de A2 vanuit Amsterdam. Op de A27 bij knooppunt Rijnsweert. Daar zat een gat in het asfalt. Maar de rijbaan is vrij. En we zien nog de naastleef van een ongeluk op de A1. amsterdam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 NOS NTR. Ik word elke keer gedwongen om zelf naar buiten te komen om de speculaties uiteindelijk voor te zijn. En het liefst zou ik van de daken willen schreeuwen. Maar dat kan niet. Anders zou het voor niks zijn geweest dat ik tien jaar heb gezwegen. stelt u zich voor dat je in een oorlogsgebied de vijand uitschakelt en dan wordt vervolgd vermoord? Dat zou natuurlijk bizar zijn. Ik sta nog steeds achter mijn eigen daden. Het heeft namelijk heel veel levens gered. En daar ben ik trots op. Drager van de militaire Willemsoorde Marco Kroon komt met meer details... over het dodelijk incident in Afghanistan tien jaar geleden. Maar zijn verklaring roept vooral meer vragen op. Ruim drie maanden geleden maakten we kennis met het kabinet Rutte 3... met daarin maar liefst drie gloednieuwe vicepremiers. Ik ben blij dat, ik, dat er nu ook echt weer een minister van Landbouw komt. Dat ik daarmee aan de slag kan. Maar het vicepremierschap is ook veel eisend. Ja, geweldige eer om gevraagd te worden, natuurlijk, voor de rol van vicepremier en minister van VBS. Maar natuurlijk zal het nieuw zijn en zal het spannend zijn. Nou, het ministerie van, van BZK, eerlijk gezegd, is het een hele zware portefeuille. Maar ik zie daar helemaal niet tegen op. Integendeel, ik ben er reuze trots op. en ben heel blij mee. Nadia Moussaid. Nieuws en Co. En ze klonken heel enthousiast eind oktober. Inmiddels hebben ze al het een en ander meegemaakt in Den Haag. Wilma Borgman heeft ze alle drie uitgebreid gesproken, samen. Hebben ze een goede, goede chemie eigenlijk met z'n drieën? Nou, Nadia, misschien komt dat omdat er nog niet echt... grote politieke problemen zijn geweest in deze coalitie. Want ze zijn nog pril, hè, drie maanden. Maar inderdaad, de sfeer tussen deze drie vicepremiers is heel goed. Ik ben met ze op een terras gaan zitten, onder een verwarmer, dat wel. En dat leverde een bijzonder inkijkje in hoe zij met Mark Rutte, dat kabinet runnen. Goed, om half zes horen we ze uitgebreid. En het aantal boeren dat verdacht wordt van gesjoemel... met de registratie van melkkoeien blijkt veel groter dan gedacht. Verslaggever Jeroen Jager is bij een melkveehouder in de Lutte. Kent hij die verhalen ook, Jeroen? Zeker, uh, hij heeft ze in de app gegooid ook. Het is, uh, de vraag van, doen jullie hier ook aan mee? Want uh, boer Frans Sandring die zit in de Boer Zoekt Vrouw-app. Um, en daar heeft hij vandaag helemaal geen uh, reactie op gekregen. Maar er wordt onderling natuurlijk wel over gesproken. Dus hij kent de verhalen. Hij heeft zelf ook een keer op een bierveeltje zitten rekenen. Is het lucratief om te frauderen? Hij kwam uit op een bedrag dat niet interessant was. Niet opwoog tegen het risico. En hij zou het natuurlijk zelf sowieso nooit doen. Maar hij begrijpt wel... Dat boeren het doen. Fractievoorzitter Marleen Bart van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer kwam twee keer kort achter elkaar in opspraak. En dat heeft haar de das om gedaan. Rond het middaguur maakte de partij bekend dat zij als gevolg van de commotie haar functie neerlegt en de Eerste Kamer verlaat. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag, waarmee heeft ze zichzelf in de moeilijkheden gebracht? Ja, in, in korte tijd heeft ze twee dingen gedaan die haar uh, ja, heel veel kwaad hebben brokkeld. en de partij ook. De eerste keer ging het erom dat via de NRC een e-mail was uitgelekt van Marleen Bart aan de gemeente Wassenaar. Haar man D66 Jan Hoekema, die was daar burgemeester nou, en in die mail, dat was een soort bedelbrief, vroeg ze om een tijdelijke huurverlaging omdat Hoekema ontslag had genomen en daardoor uh, wachtgeld kreeg. Nou, dat is een kwestie die is al van een paar jaar geleden, maar die e-mail lekte uh, vorige week uit. Nou, de tweede keer waarmee waardoor ze in moeilijkheden kwam was deze week. En toen ging het erom dat ze met haar man Jan Hoekema op vakantie was op de Malediven, terwijl de Eerste Kamer debatteerde over de omstreden orgaandonorwet. Nou, beide feiten leidden tot een storm van kritiek binnen en buiten de partij. En als het tot een van beide zaken beperkt was gebleven... had ze dit politiek misschien nog wel kunnen overleven. Maar de combinatie was gewoon veel te veel. En legt zij helemaal uit eigen beweging haar functie nu neer? Nou, officieel weet je dat natuurlijk nooit. Geen van de betrokkenen wil er officieel iets over zeggen. Ook Asscher, niet de partijleider, maar verschillende bronnen in de PvdA... bevestigen nu vanmiddag dat Asscher en ook partijvoorzitter Nelleke Vedelaar... Marleen Bart stevig onder druk hebben moeten zetten... voordat ze begreep dat haar situatie onhoudbaar was. Geworden. Kijk, Bart zag er zelf zo het kwaad niet van in dat ze op vakantie was gegaan. Want ze dacht de stemmingen zijn pas volgende week. Maar ze heeft totaal onderschat wat het voor een beeldvorming zou oproepen. Veel leden waren woedend. Er is ook een beperkt aantal opzeggingen doorgekomen. Wat ook meespeelt, over zes weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen, gewone leden voeren. Campagne in de kou op de markt, op straat. Terwijl Marleen Bart op het strand ligt op een tropisch eiland. Nou, en dat dan nog die kwestie van de gemeente Wassenaar, waar ze een lagere huur had gevraagd en dan wel geld genoeg om naar de Malediven te gaan. Ja. Nou, in de Tweede Kamerfractie en onder de gewone leden... waren heel veel PVDA's die zich enorm in verlegenheid gebracht voelden... door het handelen van Bart. En dat hebben Vedelaar en Asscher haar dus heel erg duidelijk uh, moeten maken... voordat ze begreep dat ze haar functie moest neerleggen. Ja. En je zei het eigenlijk net al, leden, een aantal leden hebben, hun, uh, hebben, hebben opgezegd... maar is dit ook schadelijk voor de partij in een grotere zin? Ja, natuurlijk. Uh, dit is zes weken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dan zit geen enkele partij op zo'n affaire te wachten. Ze hebben ook net... Die kwestie rond het Kamerlid William Moorlach achter de rug. Uh, rondom de kerst speelde dat. Uh, de onder leiding van Lodewijk Asscher was de partij aan het opkrabbelen in de peilingen. Dat willen ze natuurlijk doorzetten. En dan heb je geen enkele behoefte als partij aan dit soort uh, affaires. En wat betekent dit voor de stemming volgende week? Voor de donorwet in de Eerste Kamer? Nou, het ziet er naar uit dat het daar geen gevolgen heeft voor de, voor de uitslag van de stemmingen. Want de opvolger van Bart is net als zij voor die wet. Dus dan zijn er vijf PvdA-senatoren voor en drie zijn er tegen. Dat blijft dan zo. Maar dat wil niet zeggen dat we nu al weten wat de uitslag wordt. Van, want van een aantal senatoren van andere partijen... is nog niet bekend hoe ze gaan stemmen. Goed, dat volgende week. Dankjewel. Wilke Boom. Leerlingen van het Montessori College Oost uit Amsterdam... schrijven brieven met Joodse Nederlanders die de oorlog hebben meegemaakt. De brieven gaan over uitsluiting, over anders zijn en over de oorlog. Na een aantal brieven is er vandaag een echte ontmoeting. In de Hollandse Schouwburg in Amsterdam. En de nieuws- en koopbus is erbij. Saïda Marge, waarom is de ontmoeting in de Hollandse Schouwburg? Nou, dit voormalige theater is een uh, Joods monument. Want uh, in de oorlogsjaren was het een verzamelplaats... waar vandaan Joden naar concentratie- en vernietigingskampen werden gedeporteerd. En vandaag dus de plek waar de brievenschrijvers elkaar hebben ontmoet. De trouwe luisteraar herinnert zich misschien nog wel... die busaflevering van begin december. Toen spraken we met de leerlingen over die briefwisseling. Het doel was wederzijds begrip. En vandaag dus die ontmoeting. En uh, twee daarvan staan nu naast mij die elkaar vandaag hebben ontmoet. Aaron van en Jaap Wertheim. Um, ja, Aran, om met jou te beginnen. Hoe was het uh, vandaag om meneer Wertheim nou eindelijk eens te ontmoeten? Nou, ik wist niet hoe hij eruit zag. Dus ja, ik, weet, ik weet nu hoe hij eruit ziet. En? Hij, was ook, en? Ja, hij is ook een hele... Hij is een echte grapjes. Want uh, in zijn brieven zie je dat niet echt. Maar uh, hij maakt heel, erg grap, heel, heel veel grapjes en zo, ja. En hoe was het voor u, meneer Wertheim? Nou, het was zo boeiend om zo'n jongen te zien... die eigenlijk uit een vluchtelingenachtergrond zit... En nu kennis maakt met wat er heel lang geleden gebeurd is. En we hij begrijpt dat we dat soort mensen willen helpen. Mm -hmm. En dat was indrukwekkend. Lijkt me ook bijzonder, want jullie kennen elkaar natuurlijk al een beetje door middel van die brieven. Jullie hebben elkaar leren kennen, maar dan vandaag zie je elkaar uit voor het eerst in levende lijven. Ja, dan komt er zo'n leuk joch en die zegt ik wil uh, terug naar Irak en het opbouwen, helpen. Verbeteren. En dat is waarom wij ouderen dit ook doen. Om die jonge lui te helpen, te realiseren... dat het kennelijk niet altijd gebruikelijk is dat je geholpen wordt. Maar... Heeft u daar een rol in gespeeld? Denkt u dat Aran daar nu zo over denkt? Nee, ik denk het niet. Het is een hele zelfstandige jongen met zijn eigen mening. Zoveel heeft meegemaakt. Nee, dat heeft hij zelf gedacht. Maar ik hoop dat het hem wel sterkt om dat te doen. Ik zie Aran knikken, dat klopt dus. Um, wat hebben jullie gedaan, zojuist? Nou, het was een heel intens... Uh... Uh, ja, we, we zijn bij elkaar gekomen en iedereen heeft zijn verhaal verteld. Je bedoelt uh, de leerlingen uh, en de, de ouderen? Nou, de ouderen hebben hun verhaal verteld. Uh, de leerlingen hebben geruist, uh, geluisterd, en ja, uiteindelijk zijn we uh, naar elkaar toegekomen van uh, wie met wie had geschreven. Mm. Dus uh, ik, ja, ik ging naar meneer uh, Wertheim toe. Mm. Of meneer Jaap, uh, ja. ja. Hoe mag je hem noemen? Uh, hoe mag ik je noemen? Oom Jaap. <laughs> ik, <deze>. ging, <laughs> ik ging naar oom Jaap toe en, <laughs> en um, ja, we begonnen te praten over um, ja, het verleden en um, over een toekomst. En, ja. Wat vertelde hij jou? Uh, ja, hij liet me een paar foto's zien um, van, die in de Hollandse Schouwburg zitten. Van, ja, maar dat had hij al afgesproken met je in die briefwisseling, hè? Uh, dat, dat hij dat, je dat aan hij jou zou laten zien. Ja, ja. Ja. Uh, en ik zag hem ook, uh, hij was ongeveer dezelfde leeftijd als mij hij was ook 15, 16. Ik. Ja, als, als ik. Als ik, sorry. Als ik. Uh, dus ja, dat was bijzonder om te zien. En uh, hij liet ook een uh, foto van zichzelf zien uh, toen, hij klein, toen hij heel erg klein was met uh, zijn kleding. Dat, dat hij uh, had meegekregen en een brief van zijn vader, wat ook uh, heel mooi was, vond ik. Okay. Ja Nadia, veel van de leerlingen die hebben deelgenomen aan dit project, die weten alleen wat over de Tweede Wereldoorlog via de schoolboeken, Want die hebben geen familieleden die de oorlog hebben meegemaakt. Maar het is de bedoeling dat ook de ouderen wat leren van die briefwisselingen. En of dat zo is, dat hoor je later in de bus. Dan schuiven er meer deelnemers aan. Ik ben benieuwd. En we gaan het verkeer met Wijnand Zwaan. Hoe is het op de weg, Wijnand? Nou, nou de, ja, er zijn wat uh, ongelukken gebeurd. Uh, op de A1 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. De weg is al wel weer vrij. Maar er staat wel 11 kilometer file vanaf de afrit schoten... met zo'n drie kwartier vertraging. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum... ook drie kwartier oponthoud bij Sliedrecht West. Dat had te maken met een kapotte vrachtwagen. Maar de rijbaan is nu open. En op de A16 van Rotterdam naar Breda... is zojuist een ongeluk gebeurd bij Hendrik Idoambacht. Daar staat nu 4 kilometer file... Twee rijstroken zijn dicht. Nieuws en kool brengt je verder, ook als je stilstaat. Dat was um, Bachman Turner met Overdrive. Bijna gaan ze beginnen. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. En elke stap die Sven Kramer in Zuid-Korea zet... wordt met grote belangstelling gevolgd. En daarom gaf hij zojuist nog een laatste persconferentie... voordat hij zondag zijn titel gaat verdedigen... op de Olympische 5 km. Oké, okay, welkom Sven. Dank je wel. Net na zijn training in de Olympische schaatshal... stapt Sven Kramer de persconferentiezaal binnen... De ruimte is zo groot dat je van achteruit de zaal alleen een groepje journalisten ziet. Met op het podium een oranje stipje. Dat stipje is Sven Kramer. Ik wil je vertellen dat dit de laatste mogelijkheid is om Sven te interviewen voor de 5k race op zondag. En de 10k en de master en ah, de okay. team. Ook hier deelt Kramer de lakens uit. Uh, hi, ik ben Boram Kim van Zuid-Korea. En hij luistert naar de vragen van de Koreaanse media. Hoe gaat het nu? Wat is je doel? So, what do you think of Lee Seung-hoon and en the Engelstalige media? Sven, can I just ask you about um, the rivalry, obviously with uh, Ted-Jan Blom. How do you enjoy competing now versus then? Is is the 10k still unfinished business for you? How do you deal with the pressure of being the top guy in your sport? Op die laatste vraag kwam misschien nog wel het interessantste antwoord. I don't know how to race as an underdog. Kramer zou niet weten hoe het is om de underdog te zijn. Hij vertelt dat het moeilijk is om altijd maar die favoriet te zijn. Soms vindt hij het ook moeilijk om te racen, om te winnen. Dat wat hij zo graag wil. Hij kijkt te vaak, vindt hij zelf, over zijn schouders naar de concurrentie. Sometimes it's more meer race like it's more defending than than than you can really go for, for a gold medal. And actually you have to sometimes I forget to race to to win. And I'm more looking over my shoulders and try to defend or or, or try to not lose. I have to really focus myself on, on okay, Zondag komt Kramer voor het eerst in actie op de vijf kilometer die hij zo lief heeft. We continue in het Nederlands. van de Nederlandse journalisten. Het spektakelstuk wordt natuurlijk die tien kilometer. Kan hij op die afstand volgende week eindelijk wel een keer Olympisch goud winnen? Daar denkt Kramer nou zelf liever niet over na. Het is zoals het is en hij komt zoals het komt en uh, ik ga gewoon vol gas geven. Hartelijk dank Sven yes. voor je aanwezigheid. Jullie ook voor je aanwezigheid en uh, veel succes. Laboratoria, professor een ziekte. doorbraak. Ziet u ook altijd zo op tegen de pijn als uw tandarts weer een gaatje moet boren of als u voor een ingreep naar het ziekenhuis moet of als u in de kou ja, moet fietsen bijvoorbeeld zonder handschoenen, als u die vergeten bent. Uit onderzoek blijkt dat we onze verbeeldingskracht kunnen gebruiken om minder pijn te voelen. Ik praat erover met Kaya Peerdeman. Zij is gezondheidspsycholoog en promoveerde gisteren aan de Universiteit Leiden op haar onderzoek. Welkom in de studio Kaya. Dank. Als ik nou proefpersoon was geweest in jouw onderzoek... welke pijnen had je mij dan laten doorstaan? Wat had je met me gedaan? Ja, ik had precies die kou. Die had ik, op, ja? die had ik opgewekt, zeg maar. Ik had je gevraagd om je hand in een bak met ijskoud water te houden. Ja. En dat water is uh, 4 graden. En dat klinkt pijnlijk. Sommige mensen vinden het ook niet zo heel indrukwekkend. Maar als je je hand in het water houdt... dan kan het toch best wel heel pijnlijk zijn. En hoe lang moet je je hand dan in het water houden? Maximale minuut. Oké. Okay. Ja, dus dat is redelijk kort gelukkig. En wat en dan? Krijg ik dan een speciale opdracht? Want je hebt naar verbeeldingskracht gekeken en pijn. Wat, wat, wat moest ik dan nog meer doen behalve die hand in koud water? Nou ja, in eerste instantie vragen we gewoon puur dat, de hand in het koude water. En dan vragen we mensen om hun hand weer uit het water te halen uh, na die minuut. En dan vragen we mensen om zich voor te stellen... dat als ze hun hand nog een keer in het water zouden houden... dat ze dan minder pijn zouden varen, misschien wel helemaal geen pijn... Door zich dat voor te stellen. En ze stelden zich dan voor dat ze een warme handschoen aan hebben, Warme handschoen die waterdicht is. Goed nauw aansluit. En je mooi beschermt tegen de kou eigenlijk. En daarmee tegen de pijn. Dus dat was de opdracht. Verbeeld beeld je in dat je een warme handschoen aan hebt, Waterdicht. En dat je de kou niet voelt. En, en wat gebeurt er dan? Dan uh, op het moment dat we vragen aan mensen, uh, aan mensen om nog een keer een hand in het koude water te houden. Ervaren ze ook daadwerkelijk minder pijn. Aha. En we hebben ze vooraf gevraagd, dan ook, euh, of tenminste vooraf aan de koud water, na de verbeelding van hoeveel pijn verwacht je straks. En dan zagen we dat mensen die minder pijn verwachten... ook daadwerkelijk minder pijn ervaarden. Dus dat was een voorspeller daarvan. Dus je kunt eigenlijk heel veel... Is dat... Gaat dat... dat gaat om je brein dan, denk ik. Maar enlighten me, hoe werkt dit? Hoe... Ja, Wat gebeurt er precies? puur die gedachte, die verwachting dat je minder pijn zal ervaren... Ja. die kan er al direct voor zorgen dat je ook daadwerkelijk minder pijn zal ervaren. Maar hoe werkt dat dan in je lichaam? Ja, daar komen allerlei stofjes bij vrij. Dus dat kunnen endogene opioïden zijn. Dus eigenlijk pijnstillende stofjes die je in je hersenen al vanzelf aanmaakt. Die kunnen op dat moment ook vrijkomen. Mm -hmm. Toegegeven, dat hebben we in deze studie niet direct gemeten. Maar dat weten we uit eerdere studies. Mm -hmm. En daarnaast is naast allerlei hersengebieden die normaal actief zijn tijdens pijn. Ook mm -hmm. minder actief. Mm -hmm. dan um, tijdens, bij minder, uh, een lagere pijnervaring. Ja, ja. Ook dat komt meer uit eerder onderzoek. En, en welke uh, werkt verbeelding bij iedereen even goed tegen pijn? Want we hadden op de redactie een discussie ja. daarover... maar ik kan helemaal niet goed focussen bijvoorbeeld. Ja, <laughs> Als precies. ik een ademhalingsoefening doe... dan ben ik na drie seconden alweer ergens anders. Hoe, wat is kan het verschil? Nou, we hebben vooral geprobeerd om iedereen inderdaad mee te krijgen. Dus we hebben goed uitgelegd dat eigenlijk iedereen zich dat wel voorstelt. geprobeerd om dat meer toegankelijk te maken... En we hebben daardoor ook echt een concreet beeld gebruikt. Specifiek die handschoenen en redelijk uitgebreid bes beschreven. En daar mm -hmm. mensen echt in begeleid. Ze ook gevraagd er eerst over te schrijven. Zich dan het echt voor te stellen. Dus dat helpt voor veel mensen om het toch te doen. Om het toch te kunnen. Mm -hmm, mm -hmm. Of het voor iedereen werkt. Nee, waarschijnlijk niet. Maar we hebben geen duidelijke voorspellers gevonden voor wie dan wel en voor wie niet. Nee. En is er nog een verschil tussen mannen en vrouwen bijvoorbeeld? Want ze zeggen toch in de volksmond. Vrouwen hebben een ja. hogere pijngrens. Ja, dat, dat inderdaad. Maar ik heb niet kunnen vinden of dat hier uitmaakt. Daar hebben we okay. geen indicaties voor. Okay. Nee. En, maar, en, en wat kun je dan nog meer doen om te zorgen... dat je niet afdwaalt bij zo'n oefening? Je zei net, je kunt, we hebben de opdracht gegeven... dat mensen het moesten tekenen, die handschoen. Ja, of wat, schrijven. schrijven? schrijven. Ja. Wat kun je nog meer doen om dat vast te houden? Ja, uh, goede vraag. Ik denk dat we daar... Uh, vooral mensen goed helpen om dat beeld concreet te krijgen. Om dat helder te krijgen. Dat is het belangrijkste. En uiteindelijk is het toch vooral aan mensen zelf... om te kijken of ze dat volhouden. Wat ook belangrijk is, de opdracht is vrij kort. Ja. Dus ze schrijven er maar een minuut of drie over. Ja. Dus ze beelden zich ja. maar een minuut of twee in. Dus ik kan ook voorstellen dat op het moment dat je daar te lang mee doorgaat... dan wel je zeker af. En voor en wie is dit onderzoek nou een oplossing? Voor welke mensen is dit nou interessant? Ja, Het biedt aankomingspunten vooral uiteindelijk voor pijnpatiënten. En wie weet ook patiënten met andere klachten. Zoals? Uh, mensen met die misschien een, uh, een operatie ingaan... of een andere pijnlijke procedure on zullen ondergaan... als is het maar een prikkende injectie in de, in de arm. Uh, en dat kan hun helpen. Het mooie zou zijn natuurlijk met zo'n verbeeldingsopdracht... als je die zelfs al doet voorafgaand aan de pijn... dat dat misschien al tot pijnverbinding kan leiden later. Mm -hmm. En dat zou heel mooi zijn. We hebben nu bij gezonde mensen onderzocht. Maar als we dat nu bij patiënten kunnen onderzoeken... en op die manier ook kunnen bevestigen... dat het echt ook bij hun op zo'n manier kan werken... Wie weet dat ze we dat uiteindelijk dan ook in de praktijk kunnen gaan gebruiken. Het doet me ook een beetje denken aan de... Heet hij nou de Iceman? Of de, ah, ja. De, ja. ja heeft, de is, IJsman. Dat, is, is dat dezelfde soort... Is dat hetzelfde soort mechanisme? Ja, daar zitten wel linken in. Ik denk zeker bij de IJsman dat ook de verwachtingen heel erg belangrijk zijn. De ideeën die mensen hebben over de pijn die ze ervaren. Alles wat ze kunnen doorstaan. Dat dat heel erg belangrijk dat is. Dat kun en je dus sturen met je... Met je ja, met en je. ook oefeningen uiteraard. Ja. En... Um, als we het nou even praktisch moeten maken... kunnen mensen mm -hmm. hier thuis ook zelf mee experimenteren... als ze bijvoorbeeld door de kou moeten de komende dagen... Ik zou me zo maar voor kunnen stellen, ja. Maar dan is dus het inbeelden dat het warm is, dat je een hele warme jas aan hebt en het is helemaal niet erg eigenlijk. Ja, wie weet. Ik zou heel benieuwd zijn of dat ook in de praktijk zo echt zou werken. Ja. Ja. Nou, ik ga het oefenen. Tof, leuk. Ik ga het oefenen. Dank voor je verhaal en succes met vervolgonderzoeken. Kaya Peerdeman, gezondheidspsycholoog en onderzoekers aan de afdeling Gezondheidsmedische en Neuropsychologie aan de Universiteit Leiden. Dank je wel. Dank. En zometeen komen zo, er komen veel vragen over de verklaring van militair Marco Kroon. Ik, bestreek, ik bespreek zometeen vijf van de meest prangende vragen met verslaggever Lex Runderkamp, die Kroon vandaag opnieuw sprak. En ons belangrijkste verhaal om vijf uur. Het ministerie van Landbouw blokkeert de komende dagen 2000 melkveehouderijen wegens fraude met de kalverregistratie. NPO Radio 1. Eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkma.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 We gaan naar het weer. Nee, dit is de verkeers... Nou, ben ik weer in de war. Gaan we naar het verkeer? We gaan naar het weer. Het, het weer. Eerste weer. <laughs> Eerst <het> weer. <laughs> Willemijn wat, uh, Ja, Ik zit alweer even binnen. Is het een beetje zonnig vandaag? Of? Het is uh, zeker met momenten heel erg zonnig uh, buiten. De temperatuur ligt ook overal boven het uh, vriespunt. Het heeft al een tijd geduurd. In met name het noordoosten. Daarvoor het ook rond het middaguur nog uh, eventjes. Maar ook daar nu dus uh, plus. In de plus. En vanuit het westen krijgen we wel te maken met meer uh, wolkenvelden. En morgen ziet het er op de meeste plaatsen ook wel wat anders uit dan vandaag. Hmm. Dus niet meer zo zonnig. Nee, die zon die gaat langzamerhand weg, tijdelijk uiteraard. In het oosten morgenochtend waarschijnlijk eerst nog wel zon, daar ook lang droog. Maar in het westen gaat het in de loop van de ochtend sneeuwen. Ik denk zo net na de spits en dat, die sneeuw kan 1 tot 3 centimeter opleveren. Gaat in de loop van de middag ook weer over in regen. Kan lokaal dus ook wat tot gladheid leiden. En in het midden en oosten van het land krijgen we later op de dag te maken met wat sneeuwval. En die activiteit gaat er ook uit naarmate dat sneeuwgebied wat meer richting het oosten trekt. Dus in het oosten. Het is allemaal echt een heel stukje minder. En de rest van de week? Nou, dan komt het weekend en dan is het zaterdag waarschijnlijk de hele dag droog. Af en toe wat zon, af en toe wat wolkenvelden. In de nacht naar zondag krijgen we te maken met een neerslaggebied wat over gaat trekken. Dat heeft, levert waarschijnlijk ook eerst de sneeuw op. In de ochtend trekt dat dan weer weg. En zondag overdag is er vooral sprake van een aantal, aantal soms winterse buien. Goed, dankjewel. En dan gaan we nu wel naar het verkeer. Wij dan Zwaan, hoe is het op de weg? Nou, de meeste files staan in het midden van het land, vooral rond Utrecht. Het is wat drukker dan gebruikelijk rondom Knopend Hoevelaken. Dat had te maken met een ongeluk op de A1 richting Apeldoorn. Maar de weg is daar wel weer vrij. Op de A2 bij Eindhoven is de hoofdrijbaan dicht richting het zuiden. Na een ongeluk met vier auto's bij Knopend De Hocht. Daar staat nu 5 kilometer file. Verkeer kan het beste gebruik maken van de N2, de Randweg. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum is veel vertraging ongeveer drie kwartier bij Hardingsveld-Giessendam, 14 kilometer. Daar stond een kapotte vrachtwagen, maar de rijbaan is open. De A16 van Rotterdam naar Breda valt op. Een ongeluk met een vrachtwagen bij Hendrik door Ambacht. Er staat vanaf het Terbrechtseplein nu 11 kilometer verder. Het verkeer kan er nog wel langs. En in het noorden van het land op de A28 van Zwolle naar Groningen... door een ongeluk bij de wijk nu 5 kilometer.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 Geniet van een upgrade bonus van 1000 euro op de Ford EcoSport... en kies voor een luxere uitvoering, extra opties of korting op het aankoopbedrag. Ik zou het, het liefst van de daken schreeuwen, maar dan heb ik voor niks tien jaar gezwegen. Met die uitspraak van Marco Kroon moest verslaggever Lex Runderkamp het vanmiddag doen. Verdere uitleg kon de militair niet geven. En In het AD verklaart Kroon dat hij in Afghanistan zijn ontvoerder doodde... nadat die hem had vrijgelaten. Dit incident meldde hij vervolgens niet aan zijn werkgever. En dit alles roept behoorlijk wat vragen op. Lex Runnekamp is aangeschoven. En met hem neem ik de vijf meest prangende vragen door. Vraag 1, Lex. Ja, hoe kan een militair daar in zijn eentje rondlopen in Afghanistan? Is, gebeurt dat vaak? Is dat gebruikelijk? Nou, het raakt de kern van dit probleem. We weten niet precies wat die Nederlandse militairen in Afghanistan aan het doen waren. Het is een staatsgeheime operatie. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat een man uh, net doet alsof hij uh, iets anders aan het doen is, de militair. En dat hij gewoon in zijn spijkerbroek en niks, in militaire kleding en met volle wapens. En, en, en, uh, en, de, en de hoe een heel peloton hoe... daaronder. Daar ja. Dit is een, ja. een intelligence operatie he, van ja. de inlichtingendienst. Maar he? ja, het is, het is niet alsof hij uh, heel makkelijk. Uh, uh, If he blends in, weet je, in Afghanistan, een, een, een Westerse uh, kale man die is er eentje over de markt gaat, bijvoorbeeld. Het is toch niet echt nee, een heel ik, dat geef ik toe. Dat, dat zou best plaatje. opvallen, maar ik, ja. ik geef er alleen maar even mee aan dat je, hoe onwaarschijnlijk het, het ook lijkt, ja. hij verklaart het met zijn hand op zijn hart. Ja. En ja, anderen moeten dan maar bewijzen Precies. dat het niet klopt. En wie was die man die hij gedood heeft? Uh, hij vertelt daarover, ik bedoel, dit is wel heel cruciaal. De, hij vertelt daarover, dit was de vijand. De ja. vijand van Nederlandse militairen. Die waren daar een geheime operatie aan doen. En deze man gaf aan Kroon de indruk... dat hij steeds, zoals hij het zegt, steeds dichterbij kwam. Dus steeds dichterbij het geheim van de operatie. Waarbij uh, Nederlandse levens verloren zouden kunnen gaan... Ja. als die operatie uh, opgeblazen zou worden. Ja, als er dus ontmaskers zouden worden. Uh, ja, precies. Ja. Dus daarom heeft hij gezegd... daarom heb ik zei die ook heel trots vanmiddag tegen me van... ik heb levens gered met deze handeling, daarom ben ik er trots op. Maakt me niet uit, heb ik gedaan. Dus als dat een militaire uh, man was... dan zal niemand daar verder enorm over vallen. Als het nu blijkt uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie dat het gewoon een burger was. Mm -hmm. Misschien wel een hele eh, nare, vervelende burger... die hem heeft ge, ge, ge, gemarteld. Mm -hmm. Maar hij heeft al een uitvaak zeg maar... die man op, ineens neergeschoten toen hij hem daar zag lopen. Ja, dan ben je gewoon... elk Nederlandse militaire mogen in het buitenland... niet zomaar mensen doodschieten. Ja. En over wat voor geheime missie heeft hij het? Ja, dan hoor je het jezelf vragen. Wat voor geheime missie was het? Nou, ja, ja, die geheim ja, is... Ja, dat ja, Dat, heb dat, je ook geen dat op gebeurt gewoon vaker. Nee daar, nee, daar wil hij absoluut niks over vertellen. Nou, volgende vraag. Um, maar dan zou je toch denken dat hij dat wel had kunnen melden aan zijn meerdere. Ja. Hij heeft natuurlijk niet gemeld dat hij deze persoon uh, heeft gedood... Nee, hij, hij was zelf de, de, de, de, zijn eigen meerdere, zal ik maar zeggen. Hij was de commandant van die hele operatie op dat moment in, in, in Afghanistan. Mm -hmm. Dus uh, hij was de man die ook de beslissing moest nemen... is dit wel of niet noodzakelijk om deze man uh, om te leggen, zou ik maar zeggen. Uh, hij is teruggekeerd, heeft het tien jaar niet verteld. En ja, daar doet hij wat mysterieus over. Maar dat heeft ermee te maken dat hij in die tien jaar de operatie niet in gevaar wilde brengen. En hoewel hij ontzettend weinig wil zeggen... krijg je er een beetje... dat zegt hij ook wel in de verklaring in de krant in het AD vanochtend... de operatie heeft heel lang gelopen, jaren ja. gelopen. En pas nu, na tien jaar, heeft hij het gevoel zelf van... nou, dit kan ik erover vertellen. Ja, ja. Um. Ja, ook als hij het zelf niet gemeld had... zouden zijn meerdere toch, moeten, toch door moeten hebben dat hij ontvoerd was. Hè? Want hij was dus ontvoerd. Ja, zou je ook zeggen. Is dat realistisch, dat niemand ervan afwist? Uh, vind ik ook een moeilijk punt. Ik, ik heb een paar keer gevraagd van vanochtend. Van, nou, luister, je kan toch wel zeggen of je nou een halve dag ontvoerd was... Ja. of uh, drie weken, wat het al heel wat ernstiger. maakt. Maar dat niet is niet geen bekend. staatsgeheim gegeven, lijkt me. Maar goed. Ja, dan begon hij weer met hetzelfde antwoord. Ik zou het van de daken willen schrijven. Ik wil het je graag vertellen, ja, maar ja, het is ja, staatsgeheim. Ja. Ja. Um, eindvraag. Ja. <laughs> Hoe geloofwaardig vind jij na al die vragen dit verhaal van Kroon? Ja, je moet, wil je hem geloven of niet? Dat is iets wat je, wij als publiek natuurlijk uh, ons af moeten vragen. Uh, het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen. Daar is men... Voor zover ik kan zien, en dat is best moeilijk hoor, met qua bronnen en zo. Maar daar onderzoekt men toch heel serieus de mogelijkheid dat hij uit wraak iemand heeft omgelegd en niet als onderdeel van een missie. Van een missie. Ja. Wat daaruit komt, ja, dat gaat ongetwijfeld nog maanden duren. Maar ik denk dat we onze mening een beetje moeten opzouten totdat. We horen ja. wat het openbaar ministerie is. Ja, we echt weten wat er precies gebeurd is. Sorry voor alle veronderstellingen. Nee, ja, ik denk dat iedereen heel veel vragen heeft. Ik denk dat ze het niet eens allemaal gesteld hebben. En in ieder geval um, heeft minister van Defensie, Ank Bijleveld... net gereageerd op de jongste verklaring van Marco Kroon. Jeroen van Dommelen vroeg haar waarom de kwestie... tien jaar geheim is gebleven. Over, dus meer over het incident in Afghanistan. Nou ja, kijk, het gaat hier om een geweldsincident. Hè. Dat moet eerst beoordeeld worden. Dat is, dat is, in principe is dat strafbaar. En dat moet dan beoordeeld worden door het openbaar ministerie. En overigens is het zo, dat weten u natuurlijk ook allemaal... we gaan ik ook zo nog met de Kamer over praten... dat in Afghanistan wij nog steeds opereren. En dus dat is allemaal nog geheim wat we daar doen. Dus deze operatie... Uh, want er zijn zelfs verhalen dat het OM nauwelijks dat onderzoek kan doen... omdat ze niet precies te weten krijgen wat hier nou gebeurd is... Daar weet ik niks van. Het OM, daar heb ik een melding bij gedaan. Ik krijg nog antwoord van het OM. We wachten rustig dat, dat af. Maar alles wat er natuurlijk in Afghanistan gebeurt... gebeurt onder ingewikkelde omstandigheden. Ook op dit moment nog. En een merendeel daarvan is geheim. Ook op dit moment nog. U zegt, ik weet wel wat er gebeurd is. Daar kan ik niks over zeggen. Begrijpt u met die kennis wel waarom die jaar zijn mond heeft gehouden? Ook daar zeg ik helemaal niks uh, over. Want ik wil niet echt uh, he, nog positief, nog negatief iets beïnvloeden. Dat is ook, vind ik, op dit moment niet, uh, niet aan mij. Ik wacht rustig af wat het OM daarmee uh, doet. En dat is natuurlijk een beoordeling geweest van de heer Kroon uh, zelf. En die laat ik aan hem. Het is ja, wel u kunt zo... zeggen dat, dat u daar boos over bent achteraf. Ja, dat, dat wil ik wel. Ik wou dat net zeggen. Het is wel zo dat ik het normaal vind... dat mensen, als er iets dergelijks gebeurt, het meteen melden. En dat is ook het beleid bij Defensie, dat het meteen gemeld uh, wordt... En dat is in dit geval niet het geval. Ik moet daar natuurlijk gewoon kennis van nemen. Maar zodra ik het uh, heb gehoord, heb ik het ook gewoon uh, aan het OM gemeld. Bent u het dan kwalijk dat hij tien jaar gewacht heeft? Ik neem niemand iets kwalijk op dit moment. Ik, ik, uh, ik, het is gewoon voor mij een feitelijke vaststelling. Het zou wel normaal zijn geweest om het, uh, om het te melden. En ik kan niet in zijn gedachten nu treden waarom het destijds niet is uh, gebeurd. Dus ik wacht ook rustig af wat het OM daarvan vindt. Maar het maakt de zaak zeker ingewikkeld hè, dat het tien jaar na dato is. Tot slot krijgen we ooit het verhaal te horen? Dat kan ik u niet zeggen op dit moment. U luistert naar minister Bijleveld. Het is tien over half vijf. Tijd voor uw dagelijkse portie tech en gadgets. Let's talk about tech, baby. Op NOS op 3. En het is uh, donderdag, dus kijken we even naar wat er vandaag in de NOS op 3 tech podcast zit. Casper Meijer is presentator van de tech podcast. En ze zit met mij in de studio. Hoi, Hi. goedemiddag. De podcast staat net online. Waar hebben jullie het over gehad? Uh, we komen even terug op de DDoS-aanvallen van vorige week. En de jongen van 18 die daarvoor is opgepakt. Collega Jo Schellevis die legt even tot op nerdenniveau uit... hoe dat nou precies in zijn werk ging. Hoe hij uh, tegen de lamp is gelopen en ook hoe zijn aanval eigenlijk ging. Dus mm -hmm. luisteraars die niet schrikken van termen als TCP, UDP en DNS... die kunnen dat zeker even beluisteren. En als je dat niks zegt, dan moet je trouwens ook gewoon even luisteren... want het wordt wel allemaal uitgelegd. Ben je nou? het uh, is toch ook wel heel knap, hè, een jongen van 18 die dat voor elkaar krijgt. Het is eigenlijk niet zo heel knap, oh. want uh, ja. hij heeft, uh, ja, het, het, is, het is, het is, voor hem is het leuk. Hij deed het voor de lol om, uh, omdat hij dat gewoon wel grappig vond, maar hij gebruikte daarvoor technieken die, uh, Job, die je op internet gewoon kan kopen, die, die beschikbaar zijn als mm. je de weg weet. Mm, mm, mm. Dus hij was zelf geen uh, meester hacker in die zin, mm. maar hij heeft wel uh, ervoor gezorgd dat heel veel banken gewoon moeilijk bereikbaar waren. Oké, okay. ja, en uh, de rechtszaak tussen het zusterbedrijf van Google en het taxibedrijf Uber komt langs, toch? Ja, dat is een, een grote zaak in Techland. Het is deze week begonnen. Het gaat allemaal eigenlijk over techniek die wordt gebruikt in zelfrijdende auto's. Aan de ene kant heb je uh, Google. Het bedrijf is al sinds 2009 bezig met de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. We hebben daar al een miljard uh, dollar in gepompt om um, gewoon die sensoren en de computers, mm -hmm. de systemen erachter te ontwikkelen. Uh, ze zijn daar ook het verste mee. Aan de andere kant heb je Uber. Dus een taxibedrijf ken je waarschijnlijk wel van het appje uh, waarmee je ritjes kan boeken. Of waarbij iedereen eigenlijk zelf taxichauffeur kan worden. Uh, Uber wil uiteindelijk al die chauffeurs vervangen door zelfrijdende auto's. Zodat ze nog goedkoper die ritjes kunnen aanbieden. Nou, dat is een leuke ontwikkeling in de taxibranche. En uh, ook dat. De, de klacht van Google is dat, zij een, dat Uber dus een oud medewerker uh, met de naam Anthony Lewandowski... Wacht, ik, ik zeg het verkeerd. Uh, een oud medewerker heeft 14.000 technische documenten gestolen van Google. Uh, allerlei geheime informatie over ja, de, de ogen van de auto stonden in die documenten. Uh, die diefstal zou in 2015 zijn geweest. En die meneer heeft daarna een eigen bedrijf opgericht. En dat bedrijf is ingelijfd door Uber. En daardoor Aha. zegt Google dat Uber dus allerlei geheime informatie van hun heeft. Uber zegt aan hun kant dat ze niet wisten van de gestolen documenten. Dat ze die ook niet eens in hun bezit hebben. En dat ze de documenten van Google niet nodig hadden. Omdat hun eigen mensen ook uh, slim genoeg zijn om die auto's te maken. Ja, en, dit, en, en wat is er uh, deze week precies gebeurd? Uh, nou, de voorbereiding van de rechtszaak die heeft een jaar geduurd. En uh, deze week is uh, uh, de oprichter van Uber, Travis Kellen Kellenik, uh, die is uh, gehoord. Hij is inmiddels al weg bij het bedrijf... na allerlei schandalen over zijn misdragingen. Maar hij zegt dat hij juist met Google wilde samenwerken... Over, uh, op het gebied van zelfrijdende auto's. En dat een van de bazen van Google, Larry Page... dat die de boot afhield en dat Uber... Toen zelf aan de gang is gegaan. En, uh, ze begonnen met het aantrekken van mensen. Uh, getalenteerde, mm -hmm. slimme, knappe koppen. En ook mensen die bij Google werkten. Ja, verschillende versies dus. Dat wat, wat, wat staat er nu precies op spel met deze rechtszaak? Nou ja, stel dat de rechter oordeelt dat Google gelijk heeft... dan kan het Uber heel veel geld kosten. Het zou ook kunnen dat de rechter dan zegt... dat Uber bepaalde technologie niet meer mag gebruiken in hun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 En we gaan weer naar het keer met Wijnand Zwaan. Hoe is het op de weg, Wijnand? Nou ja, in ieder geval het begin van deze avondspits... die werd gekenmerkt door nogal wat uh, ongeluk. En daar zien we nog het een en ander van terug. Vooral in het midden van het land. Op de A6, Muiden richting Lelystad... is een aanrijding geweest met vier auto's bij Almere Buiten-Oost. Er staat nu acht kilometer verder met drie kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En bij Eindhoven ging het mis op de A2 richting het zuiden... bij Knopende de Hocht. Ook daar botsten verschillende auto's op elkaar. De hoofdrijbaan is voorlopig dicht. Nieuws en de nieuws- en koopbus staat bij de Hollandse Schouwburg in Amsterdam... want daar is een bijzondere ontmoeting tussen Joodse Nederlanders... die de oorlog hebben overleefd... en leerlingen van het Montessori College Oost uit Amsterdam. Ze hebben elkaar brieven geschreven over uitsluiting, het anders zijn en oorlog. Saida Magé, wat hebben ze daar gedaan? Uh, nou, ze hebben vooral vandaag heel veel met elkaar gepraat. De ouderen hebben nog meer verteld uh, over de Tweede Wereldoorlog. En ze hebben ook samen herdacht. Uh, tegenover mij zitten Betty, Frank en Sinevanne. Jullie hebben met elkaar geschreven. Sinevanne, om met jou te beginnen. Hoe was het om mevrouw Frank vandaag in het echt te zien? Um, het was uh, best wel een verrassing. Ze zag er uh, veel anders uit dan ik had gedacht. Wat had je gedacht? Um, nou, Wat voor beeld is, uh, had je Tijdens het eerste um, gesprek in de bus zei ik dan ook van, uh, dat ik vond dat ze... Als een strakke mevrouw die echt gewoon uh, altijd zo strak eruit ziet en zo. En toen ik er voor me zag, was het echt gewoon een heel gezellige mevrouw. Ja, misschien nog even uitleggen voor de luisteraars. Uh, in december ja. hebben we ook met jullie gesproken hè, in de bus. Toen ja. waren jullie nog met elkaar aan het schrijven. Toen had je haar dus nog niet gezien. Nee. Toen dacht je, dus dat het een beetje een strenge mevrouw. Ja, zien. op de manier hoe ze schreef en zo. En hoe ze alles uitlegde. Was oh. het echt Vrouw zo strak. lachen. Ja. Had u dat in de gaten? Uh, nee, dat had ik helemaal niet in de gaten. Ze dus, uh, hebben hele mooie brieven geschreven. Geven. En, wat uh, hebben jullie met elkaar gedeeld? Nou, uh, eigenlijk, eigenlijk alles wat, wat uh, als ik iets vertelde, dan gaan we ze daar ook echt vragen over later. Wat uh, uh, voor vragen kreeg u? <coughs> ja, wat voor vragen kreeg ik? We stelden heel... bijvoorbeeld vragen over uh, de, uh, haar hobby's en uh, ja. hoe, deze, uh, ja, hoe de oorlog haar leven heeft geëffecteerd. Mm -hmm. ja. En wat vertelde ze jou daarover? Uh, ze vertelde ons uh, dat ze nou ja, echt een. Um, Best door hobby's naar nou, klassieke muziek uh, is, luisteren en uh, ook turnieren. En vertelde ons dat ze. Uh, um, nou ja, altijd wat uh, aan herinneren dat het leven ook uh, een beetje. dat ze achterstand heeft opgelopen op school en zo. Mm -hmm. Ja, dat ik een verhaalangst heb opgelopen eigenlijk. Ja, ik was drie jaar toen de oorlog afgelopen was. En uh, nou ja, goed, ik, uh, ik wist helemaal niet wat, wat, wat er in de wereld te koop was. Ik zag een poes, uh, ik zag een hond en ik zeg, oh wat een grote poes. En ik zag water, uh, wat een grote plas water. Ik had zo'n dun straaltje gezien toen ik klein was. En uh, nou ja, ik heb dus toen ik zes jaar was en naar de lagere school ging, was ik eigenlijk geestelijk niet wijzer dan een kind van een jaar of twee, nee. drie ik ben op school natuurlijk ook verschillende keren blijven zitten. En daardoor heb ik een grote faalangst uh, opgelopen. Want de, want de leraar of de die zei... van dom, je hebt niet geleerd. Uh, dus, uh, we helemaal niet wat de ja. achtergrond was toen nee, we nee. daar niet Kijk, En Dat heeft u gedeeld met die leerlingen? Dat heb ik allemaal gedeeld met die leerlingen. En wat was voor u de motivatie om mee te doen aan dit project? Uh, ik doe er al, dit is de vierde keer dat ik meedoe. Uh, ook onder andere dus dat ik uh, wilde vertellen... Doorvertellen wat, uh, wat een probleem het heeft. Juist ook omdat er nu dus die asielzoekers zijn. Die kinderen hebben eigenlijk dezelfde problemen. Mm -hmm. He, die die ook, de, moesten ook hun land verlaten. He, wij, wij, ik kom, kom oorspronkelijk uit Rotterdam. En het bombardement was alles uh, platgebrand. Dus mijn ouders moesten ook weer ergens anders een huis zien te vinden. Dus uh, in feite is bij ons precies hetzelfde. En dan uh, in 1942 zijn mijn grootouders uh, weggehaald. En... Uh, nou ja, die zijn vermoeid. En dat heeft u ook allemaal gedeeld in de brieven? met dat die heb ik allemaal. In de, en ik heb ook een gedichtje geschreven wat mijn vader geschreven heeft... Uh, toen ik dus uh, in mijn poëzie, bom, toen ik acht jaar was. Ik wil even naar mevrouw Goedhart. Zit ook bij ons in de bus, Charlotte Goedhart. Um, u komt niet graag hier bij de Hollandse Schouwburg. Toch heeft u vandaag dat wel gedaan. Waarom? Nou, ik heb het gedaan omdat ik omdat ik een correspondentie heb dus met... Met jonge mensen mm -hmm. en ik heel graag wil dat wat er gebeurt is nooit meer gebeurt en dat deze mensen het moeten weten omdat ze ook altijd die ellende hebben meegemaakt heel veel van hun en alvast komen uit landen waar, hè, waar ook oorlog is mm -hmm. en voor mij is de Hollandse schouwburg een verschrikking omdat dat het laatste is wat ik van mijn hele familie heb gezien. Ja. Want ze zijn via de Hollandse allemaal weggevoerd naar Duitsland en af naar Auschwitz en nooit meer teruggekomen. En hoe was het dan om vandaag weer hier te zijn? Emotioneel heel erg. Zwaar. Mm. En heeft u dat kunnen delen met de leerlingen? Ja, ja ik heb het kunnen met delen. En uh, ja, ik was, het, ik was uh, heel erg verbaasd dat ze dat uh, ja, zo op hebben gepakt dat ze dat ook wilde delen met ons, ouderen. He, want er wordt zo vaak gezegd de holocaust heeft niet bestaan. En wij, wij zijn nog de laatste he, mensen die er nog eigenlijk van leven. En wij kunnen dus vertellen aan ze dat het inderdaad heeft gestaan. Want wij hebben geen familie meer over, omdat die eigenlijk allemaal vermoord is mm. en dat dat we dat willen dat dat nooit nooit te te nimmer meer gebeurt. Ravan zit tegenover u. Ravan, wat vond ja. u van om onder andere het verhaal van, van mevrouw Goedhart te horen vandaag? Ja, het was gewoon heel erg. Want uh, ja, ik, ik vond dat ze stoer zijn allemaal om zo'n verhaal te vertellen uit de oorlog en wat ze allemaal mee hebben gen gemaakt. En ja, om dat te horen vind ik het nog pijnlijk. En ik heb het uh, ook wat meegedaan in de oorlog nog in Syrië. Dus ik vind het nog pijnlijk en erg. Maar dat, heeft, dat geeft me allemaal hoop voor mijn land. Want ik zie nu hoe Nederland het is en hoe mensen van elkaar houden. Dus dat geeft me hoop voor mijn land dat, ik, dat het later ook met, vol met liefde is en ja zo mooi het is nu als Nederlands. Het schreef je hoop, Ja. Het project. Ja. Jij schreef samen met Ayoub, die zit tegenover. Jullie schreven samen uh, met Olga. Olga ja, kon er vandaag helaas niet bij zijn in de bus... maar jullie hebben haar vandaag wel ontmoet. Waar hebben jullie met haar over geschreven? Uh, we hebben onder andere uh, met haar over geschreven. Uh, we vroegen haar bijvoorbeeld hoe het was om een oorlog mee te maken... Want ik zelf weet het niet, maar ik heb wel bijvoorbeeld... Uh, Roana's klasgenoot die dat wel heeft meegemaakt. Mm -hmm. uh, een deel van de oorlog in Syrië. En we vroegen haar allerlei uh, vragen aan mevrouw Olga... over um, zoals hoe het was om een oorlog mee te maken. Of er nog uh, andere familieleden van er zijn. Mm -hmm. En wat en, zei ze? Um, ze, had wel, ja, ze had wel nog uh, andere familieleden die um, het hebben overleefd... En, ze heeft zelf ook twee kinderen. En kleinkinderen, als het goed is. Ja, ja. en we hadden haar ook gevraagd over liefde en zo. Over liefde? Ja, of ze, of ze niet bang was om, uh, om de tegenpartij, iemand van de tegenpartij verliefd te worden. Ja. Maar ze zei dat ze jong was, uh, ongeveer drie jaar. Dus dat was echt ook <laughs> een klein moment Om, om over te denken. Om, uh, ja. Over nadenken. Ja. ja, Dus daar hebben jullie het vandaag ook nog over. Ja. Gehad. ja. Um, meneer Wertheim, we hoorden u eerder in de uitzending. U heeft uh, brieven geschreven met Aran. Um, het lijkt me zo lastig. Hoeveel brieven heeft u geschreven? eigenlijk? Ik heb er drie geschreven. Drie uh, Om die verschrikkingen van toen om dat te delen en eigenlijk maar slechts drie brieven. Ja, Bij mij vielen de verschrikkingen wel mee. Dat was uh, eigenlijk pas na de oorlog. Ik was uh, twee in mijn onderduik en ik was vijf toen ik eruit kwam. Dus ik was bij hele aardige mensen waar ik papa en mami tegen zei. Mm. En ik wist niet dat dat mijn papi en mami niet waren. Dus uh, ik woon, Het was heel beschermd. Het was een prachtig gebied. Je wist niet dat het oorlog was... Maar, ze maar later hebben u natuurlijk die verhalen gehoord... en uw familiegeschiedenis gehoord. Oh nee, meneer Wettering, ik kon nog oh. even bij u blijven. Maar hoe, hoe selecteert u dan in wat u wilt delen met Aran? Nou, zij stellen vragen. En vragen, hoe was het in de oorlog? En hebt u op school gezeten? Ik zei, ik was pas vijf. Ik zat wel op de kleuterschool. Dat was bij de nonnen. En dan heb ik leren veter strikken en klok kijken. Dat herinner ik me nog. En langzaam maar zeker vroegen zij dan... ook uh, hoe, hoe, hoe, hoe, met uw familie. En dan... Ja, dan wordt het natuurlijk moeilijk, want dan moet je dus zeggen... vroeger zei je dan, die zijn niet teruggekomen... maar nu zeggen we allemaal, die zijn vermoord. Je sprak daar niet eens over het woord vermoorden. Je wist ook niet van gaskamers. Dus langzaam maar zeker leg je dan uit... Ja, hoe, hoe raar dat is dat je geen vader meer hebt... en geen opa's en oma's... zodat er wildvreemde mensen zeggen... daar nou zeg maar oma, dobbelman tegen mij, een wildvreemde mevrouw... Ja, Aram, wat heb, wat heb je ervan opgestoken, van dit project, van die briefwisselingen... met meneer Wertheim? Um, wat ik er heel erg mooi aan vond is... Um, ik zag Amsterdam in, op een uh, totaal andere manier. Ik zag Amsterdam op de manier hoe zij het zagen in die tijd. En dat was heel erg bijzonder. Bijvoorbeeld, uh, we gingen naar de Schouwburg, de Hollandse Schouwburg. En wij zien dat als gewoon een, uh, ja, een monument voor, jo uh, voor Joodse holocaust. Uh, ja, de doden van de holocaust. Maar voor hun was dat uh, het was een schouwburg voor hun. voor, dat, voor hun was dat een uh, verzamelplek voor de joden. Dus we zien daar ook uh, verschillen tussen uh, de jongeren en de ouderen. En dat, uh, maar dat je fietst daar nu nooit meer uh, op dezelfde manier langs, denk ik? Uh, nee, nee. Ik zie, ik, zie nu, ik zie het nu wel anders voor me. Ja. Uh, Sinavana, um, tot slot. Uh, tot... Blijven jullie contact met elkaar houden? ja want Jij eigenlijk en, uh, mevrouw Betty Frank ja, ja tuurlijk we, we wel. hebben de e-mail uitge, uh, uitgewisseld en ja. jullie gaan door dus gaan, ja. ja want ze zegt ik vind het zo jammer <laughs> we hebben maar zo ja. kort kunnen praten kunnen schrijven en ik wil eigenlijk nog zoveel meer weten. Ja, drie brieven is echt niet genoeg. Nee, want het is gewoon drie brieven nee. heen en weer. En uh, zelfs dit, deze ontmoeting was niet genoeg om te praten. Het leek alsof het maar vijf minuten was om elkaar beter te leren kennen. En het is echt gewoon mooi om uh, iemands ouders te hebben, dus, ouder te hebben om mee te praten. Dus het leren... krijgt een vervolg, dus. Ja, ja. natuurlijk. Krijg Kijk, het even een om me heen, geldt dat voor de rest ja. ook? Ja. Ja. ja, voor de rest wel. Iedereen knikt. Ja, ja ik oh. heb tegen Aaron gezegd. Uh, <laughs> Je gaat maar naar Amerika, daar wil je graag naartoe met een uitwisselingsprogramma. Dat heb ik zelf ook gedaan. Oké, okay, nou, even... dan gaan we zo meteen nog verder praten. Ik ga hier afronden, jongens. Yeah. Bedankt allemaal voor dit gesprek. En ik hoop dat er nog heel veel brieven volgen. Dank jullie wel. Ja, Saida, prachtige bus. Meteen na vijf uur. De fraude met kalveren is groter dan gedacht. Waarom doen boeren dit?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 Ons antwoord op uw vraag, managementboek.nl slash incompany.